Goedemorgen, op steeds meer plekken code oranje. Na de kustprovincies geldt de code oranje nu ook voor Noord-Brabant... Utrecht en Friesland. Er kan tot wel 10 centimeter sneeuw vallen... en daarnaast kan het verraderlijk glad zijn op de wegen... Rijkswaterstaat roept mensen op om zoveel mogelijk thuis te werken. Want één ongeluk kan al voor een hoop problemen zorgen... zegt Rijkswaterstaat bij de NOS. Er hoeft maar één incident te gebeuren of een vrachtwagen die schaart. En we hebben te maken met echt heel veel vertraging. En dat is echt niet wenselijk. Ja, het voorzorgrijden er op veel plekken geen bussen. Op Schiphol zijn voor vandaag zeker 600 vluchten geannuleerd. En op veel scholen wordt geen les gegeven. In Oostenrijk zijn twee Nederlandse wintersporters zwaar gewond geraakt. Ze zijn gevallen op de skipistes. In Tirol viel een oudere man en raakte buiten bewustzijn. Verderop ging een snowboarder hard onderuit na een mislukte sprong. Beiden zijn met helikopters naar het ziekenhuis gebracht. Hoe nu met ze gaat is onduidelijk. Het gaat jonge starters inmiddels wat makkelijker af op de huizenmarkt. Volgens de hypotheker lukt het vooral twintigers nu vaker om een eerste huis te kopen. Het komt omdat er meer betaalbare woningen te koop staan. En omdat jongeren iets meer te besteden hebben. Het Aantal hypotheekaanvragen van starters tot 25 jaar is in een jaar tijd bijna verdrievoudigd. En al voetbal blije reacties nu Erik ten Hag terugkomt in de eredivisie.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 Ten Hag was eerder ook al trainer bij onder meer Manchester United en Ajax. Daar werd hij landskampioen en haalde hij de halve finale van de Champions League. En dan het weer van weerplaza. Veel plekken sneeuwt het inmiddels. Het waait ook hard. Uh, het kan ook erg glad zijn. Het vriest nu nog. Vanmiddag loopt de temperatuur op. Naar nou, een graad of drie. Verkeersinformatie is er. Maar het is niet heel druk op de weg. Veel mensen geven gehoor aan de oproep om thuis te blijven vandaag. Er zijn er 46 vertragingen. Twee daarvan vallen op. Zeker de A4. Daar is het het drukst op dit moment. Den Haag en Rotterdam. Tussen de Delft en de Keteltunnel. Vijf kilometer. De vertraging is daar drie kwartier. Uh, vertraging op de A58 uh, is uh, 16 minuten. Vlissingen richting Bergen op Stoom, bij Stellenplas. Uh, daar staat op dit moment een file van 14 kilometer. Niet gewonnen in december? Kaj's tweede kansweken. Claim je gratis lot in de app van Joe. Dit is Joe, met de Koen en Sander Show. Ja, maar, Sander, goedemorgen. En hele goedemorgen. Laat ons ook even weten hoe jij deze code oranje doorkomt, hè? Mag een bericht sturen in de app? Ja. Uit de jaren 70, 80 en 90. Dat, dat. dat kan hier bij Joe. Goedemorgen. Welkom bij de Koenestander Show. We de Michael Jackson Rock With You. En het is 5 over 8. Sander, Merel zijn er present voor je. Zoals iedere ochtend tussen 6 en 10. Goedemorgen Sander. Een hele goede morgen. Goedemorgen Merel Westrik. Goedemorgen. Merel zit dus al de hele ochtend in haar snowboots. Moonboots. Oh ja, moonboots. Ja, mag ook snowboots zeggen. Lekker de zo... warme voeten. Ja, ja heel mooi. Uh, de actuele situatie is natuurlijk dat er een groot sneeuwgebied over het land trekt. Uh, Merel, jij houdt alle camera's ook in de gaten. Ja, ik zit lekker naar die uh, live camera's te kijken van Rijkswaterstaat. Je ziet echt behoorlijke sneeuwval door het hele land al uh, ontstaan. Echt, uh, ja, ja, code oranje jongens. Pas op op de weg. We krijgen veel uh, appjes binnen van onze luisteraars. We ook veel foto's gestuurd. Leuk om uh, te zien. Kjeld stuurt dit voiceberichtje. Goedemorgen, Koen en Sandy. En natuurlijk. Nou, hier zo in Den Haag, in uh, Voorburg en Leidschendam... is de behoorlijk aan sneeuw hoor. Ik ben trambestuurder en ik zie per rit witter en witter worden. Ja. ja. Lekker zo doorgaan. Even, even heel wat anders, jongens. Ik ben 49,5. Ja. Ik, vandaag ben ik erachter gekomen, dus je bent nooit aan het leren: dat het dus moonboots zijn. <lacht> ik heb mijn hele leven. Moem! Boets gezegd. Nee. Met een dubbele M. Echt? Huh? Ja! Moem! Boemboets! Ik dacht dat het moenboets waren, maar ze zijn moenboets. Nee. Nou, op de maan ligt geen sneeuw, hè? Nee, je hebt ook weinig aan, wat dat ja. betreft. Nee, je bent nooit de auto op te leren. Nee, nee grappig. Ik denk dat nou, het met moen. Jij ja, zei het zo nadruk dat ik denk, oh, verdomme, heb ik het 49 jaar verkeer gegeven. En de vraag is natuurlijk met die code oranje uh, en natuurlijk ook het advies om vooral uh, thuis te blijven. Houden mensen zich daar ook aan op dit moment? Wijnand Spaan van de ANWB, Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe is het op de weg, Wijnand, op dit moment? Nou, het ziet er in delen van het land uh, ja, misschien wel mooi uit... maar op de weg niet zo heel goed. Vooral in het uh, zuidwesten, westen en midden van het land. En nu ook het noorden van het land. Ja, daar zijn de wegen gewoon echt uh, spiegelglad door de sneeuw. Dus ja, veel mensen moeten toch naar hun werk. Dus die komen toch wel in de file terecht. Ja. Het positief punt is wel dat er, niet, dat er nauwelijks ongelukken zijn gebeurd. Mensen passen echt wel hun rijstijl aan. Dus dat is echt wel, echt wel goed om te zien. Maar het valt toch wel op zich mee? Er zijn nu 57 vertragingen in het land. Het valt toch ja. wel mee, of niet? Ja, inderdaad. Uh, kijk, um, uh, het is zo dat er de files die er staan zijn eigenlijk bijna allemaal zogenaamde sneeuwfiles. Dus dat ja. betekent dat het gewoon over een, een, een grote afstand langzamer rijdt ja. dan normaal. Kijk, waar je normaal gesproken misschien 80 of 100 rijdt, dan rij je nu 40 of 50. En dan, dan wordt zoiets dan een, een file. Maar het is niet iets waar je echt compleet uh, stil in, in komt te staan. Dus dat gaat het wel goed. te zien trouwens wel een uitzondering, moet ik wel even noemen. Dat is de A4, Amsterdam richting Rotterdam. Want daar is de vertraging echt wel flink hoor. Toch een uur tussen Leiden en de keteltunnel. Dus uh, daar ben je echt wel ja. wat la, later op je weg, werk. Heb je nog tips voor autorijdend Nederland? Waar, wat wel te doen en wat niet te doen? Ja, hou vooral de verkeersinformatie goed in de gaten. Want als je toch de weg op moet... Um, ja, dan is het misschien niet zo erg om in, in, in zo'n sneeuwvierder terecht te komen. Want dan ben je gewoon wat later uh, op je werk. Maar um, als je, je wilt natuurlijk niet in zo'n zo calamiteit terechtkomen. Als er nee. misschien straks toch ongelukken gebeuren. Die wil je wel graag van tevoren weten. Want dan kun je daar misschien uh, omheen rijden. Ja. Wij dan Swaan van de AMB, dankjewel. Het heeft allemaal te maken met dat grote sneeuwfront hè, wat hem ja. overtrekt. En uh, hoe is weerman Peter Kuipers Munneke? Peter, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Uh, hoe, hoe is het met dat sneeuwfront en, en zitten we er al middenin of moet het ergste nog komen? Nee, we zitten er nu echt wel middenin. Dat wil zeggen, uh, het trekt langzaam van het westen naar het oosten over het land heen. En dat betekent dat op dit moment de meeste sneeuw valt in uh, Zeeland, Zuid-Holland... en ook in Utrecht en in de Betuwe uh, sneeuwt het al flink. Ja. Ook in het westen van Brabant. Uh, ook in het noorden van het land sneeuwt het al wel wat. Maar zit je bijvoorbeeld uh, in de Achterhoek of in Twente of in het oosten van Brabant... of bij Arnhem, Nijmegen, dan uh, moet die sneeuw allemaal nog komen. Dus daar zit je misschien uit je raam te kijken en denk je, waar hebben ze het over? Ja, dat, die, dat komt nog, maar Valt het mee of tegen? Nou, er vallen plaatsen toch wel behoorlijke hoeveelheden. En wat het toch wel verraderlijk maakt, ook uh, op de weg... is dat het waait ook behoorlijk hard. Ja. Uh, dus het stuift je, het zicht is heel slecht. Ja. Uh, en het is nog best wel donker buiten... omdat de bewolking heel dik is. Ik zit nu uit mijn eigen raam te kijken... en kijk, als het helder is, zou je nu echt al wel wat zien uh, buiten. Maar het is gewoon echt behoorlijk donker. Het ja. zicht is heel slecht. En waar je ook rekening mee moet houden... is dat het vannacht op veel plaatsen gevroren heeft... Ja. Het uh, kan best zijn dat de wegen hier en daar uh, nat zijn. En die zijn dus vannacht dan weer uh, opgevroren. Dus ook in het ja. oosten van het land, hoewel daar de sneeuw nog niet valt... kunnen de wegen daar wel behoorlijk glad zijn. Maar, uh, dat was goede code pimperpaars. Moet ik al afscheid nemen van mijn naaste? <lacht> nou, dat zou ik voorlopig niet doen. Kijk, we hebben naast code oranje ook nog een code rood. Uh, dat uh, uh, geeft het KNMI alleen maar af op het moment dat de, uh, ja, de weersituatie echt maatschappijontwrichtend is... zoals ze dat zo mooi noemen. Ja. Nou, uh, daar zijn we nog niet. Um, maar uh, het KNMI en andere mensen, ja. hè, Rijkswaterstaat, ProRail, NS en zo... die houden de situatie heel goed maar, in de gaten. daar zeg je iets moois. Dat is natuurlijk vanuit het KNMI. Hè? Dus als het uh, maatschappij ontrichtend is, wordt het code rood. Maar uh, de maatschappij denkt zelf bij Oranje al... laten we onszelf even ontrichten. Ja. <laughs> nou ja, kijk, dat is natuurlijk een afweging. Ja, dat ja, is dat, maar dat is hoe ja. het werkt. Ja. Nee, dat zijn allemaal hele lastige dingen. Kijk, ik hoorde zo net bijvoorbeeld dat uh, afgelopen nacht op Schiphol... hebben duizend mensen uh, de nacht daar doorgegeven gebracht, noodgedwongen. Ja. Maar ja, dat, zijn, dat is voor die mensen wel heel ontrichtend, natuurlijk. Ja. nee, precies en uh, noem maar op. Ah, dus ja. Zeker. Ja. zeker. Ja, zeker. Peter Kuibers Munneke, uh, weerman van ja. uh, de NOS. Laatste is vraag, Peter? Kijken we ja. dit jaar aan witte kerst? GELACH <laughs> <laughs> Zegt... Zal ik daar gewoon geen antwoord op krijgen? Ja, Het beste. <laughs> Dankjewel, Peter. Um, okay, woensdagochtend, ja, blijf ons ook de appjes sturen. Dennis bijvoorbeeld, die is even kijken op dit moment op pad van Amsterdam naar Zwolle. Pas een beetje op, Dennis en Babs moeten ook even. Babs werkt voor DHL en werkt gewoon wow. door, ja. Dat zijn echte strijders zijn dat. Goedemorgen, welkom bij de ochtendshow van Joe Bellen hoor je nu. Hier is Gold.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 you can Van je dag met de beste 70s, 80s en 90s. Hi, this is Madonna. Dit is Joe. De Koen Sanders Show. in de ochtendshow. Goedemorgen, tien voor half negen... op de dag, woensdag 7 januari. Dat we uh, wederom weer het hele land over één ding praten. dat is de sneeuw. Dat, en wie zijn wij om daar dan niet over door te praten en mee te praten? Dus uh, een sneeuwrijke uitzending. Heel Nederland bouwt de sneeuwpoppen natuurlijk de afgelopen dagen. Maar baas boven baas. In Staphorst staat de grootste sneeuwpop van Nederland. Een record. We gaan straks even bellen met Staphorst. Dat gaat gebeuren op kwart voor de Maar eerst toepasselijk deze...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 We're hot, wearing less than bikinis Rock men love us, driving lambikinis Jealous, cause I'm out getting mine Shade with the gauge and vanilla with the nine Ready, Ready. for the chumps on the wall The chumps acting ill because they're full the of eight ball. ball Gunshots, ranged out like a bell I grab my nine, all I heard was shells. Falling, Falling, on the concrete real fast Jumped in my car, slammed on the gas Bumper to bumper, the avenue's packed I'm trying to get away before the jack is jacked Police on, on the scene, you know what I mean? They passed me up, could run it all. I don't think if there was a problem, yo, I'll solve it. I got the hook when my DJ revolves it. Yo, man, let's get out of here. Word to your mother. Het is nog steeds zo'n topnummer, dit van de Vanilla Ice. Absoluut, ja. Uh, natuurlijk, helemaal gejat ja. van uh, Queen. Ja. Maar zelf vindt hij van niet. Er is een legerlaars-interview dat hij zegt: nee, bij Queen is het. en bij mij gaat hij. en het is precies hetzelfde ook als hij het uitlegt, maar hij hoort daar dan verschillen in. Ja. Yeah.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 Fans van Ja, er trekt een groot sneeuwgebied over het land. Het waait ook hard, kan erg glad zijn. Het vriest nu nog. Vanmiddag lopen de temperaturen op naar een graad. Of drie. oppassen, geblazen is natuurlijk het advies. Hoe is het op de weg? Dat is een stuk drukker aan het worden nu. Het gaat heel snel, uh, uh, ja, zie je het aantal vertragingen stijgen. Het zijn er nu 84. Heel veel korte vertragingen. We uh, zitten ook een wat langere bij op de A4. Den Haag richting Rotterdam voor de keteltunnel. Er staat een file van 5 kilometer, maar de vertraging is fors. 50 minuten extra. En dan nog de A4 Dintel Oorten richting Antwerpen voor Bergen op Zoom-Zuid, 23 kilometer. Daar valt de vertraging naar verhouding alweer mee. Want daar ben je 17 minuten langer onderweg. We wensen ja, je veel sterkte onderweg natuurlijk. Je luistert naar Joe en het nieuws van half negen. Hier is Merel Westring. Goedemorgen. Je hoort het al. Het wordt drukker en drukker op de weg. Ondanks de oproep van Rijkswaterstaat om thuis te blijven is het de drukste woensdagochtendspits in jaren. Rijkswaterstaat blijft mensen oproepen om vanwege het winter weer zoveel mogelijk thuis te werken. Niet de weg op te gaan. Bijna overal geldt er een code oranje. Uh, niet iedereen kan thuisblijven. Ook deze man is de weg op gegaan. RTL vroeg hoe de situatie is. Glad. Ik ben relatief zwaar geladen. En ik heb een remweg van, ik denk wel, 300 meter ondertussen. Het is levensgevaarlijk. Ja, ik moet toch mijn kinderen eten kunnen geven s'avonds. Dus helaas. Er kon niet wachten tot na de sneeuw? Ik ben een vloerenlegger. Dus mensen die zitten op hun wachten nu. Nou, de sneeuw trekt nu vanuit het westen over het land. En op veel plekken ligt al een dik pak sneeuw. Goed nieuws dan vanaf het spoor. Ook bij Amsterdam rijden de treinen nu volgens de winterdienstregeling. Dat laat ProRail weten. Komt omdat de wissels daar nu zijn hersteld. Er zijn nog wel een paar problemen op het spoor. Zoals tussen Woerden en Gouda. En op het traject Breda-Tilburg. De NS rijdt momenteel dus minder vaak. Waarschuwt ook voor storingen. Check dus goed je reisplanner voordat je op pad gaat. Op Schiphol zijn uh, inmiddels zo'n 600 vluchten geannuleerd... vanwege sneeuw en harde wind. Vooral KLM schrapt veel Europese vluchten. Het aantal gaat waarschijnlijk nog oplopen vandaag. Vannacht hebben er al meer dan duizend mensen op de luchthaven geslapen... omdat ze gestrand waren. Schiphol had veldbedden voor ze neergezet. Deze man uh, is er wel klaar mee. De supposed zijn de meesters van handen en water. Maar frozen water niet zo so much. <laughs> <laughs> Mooi. door bij uh, NH. Uh, ook vanaf Rotterdam de heek airport zijn tot de 10 uur alle vertrekkende vluchten geschrapt. Nou, het is, voor Schiphol is dit wel een horror, hè? Wat, wat zich afspeelt. Het is echt niet oké. Okay. Nee, wat ik, ik, de scholen zijn los van vandaag maandag begonnen. Maar uh, mijn kinderen hebben nog steeds klasgenoten... die nog niet in de school zijn geweest. Oh, omdat ja. die vanaf zaterdag of zondag ergens vastzitten... en dan gewoon alle vluchten niet meer terugkomen. Ja. Ja, ja. En, en, en uh, hoe wordt dat dan ingehaald, Koen? Want ik, kan me, ik heb altijd het idee dat alle vluchten vol zitten. Ja. Dus je kan ook niet even... Hoe, wat dat zijn? Tienduizenden gestrande passagiers in een andere vlucht. Dat, dat duurt toch wel eventjes, toch? Nee, nou, ik weet dat ze toen met Curaçao had, had je natuurlijk die, die problemen. Ze zijn er zijn ook wel echt extra toestellen ingezet... Nou, ja, om mensen ja. terug te halen en zo. Nee, maar het is, het, is, het is natuurlijk ook gewoon echt een, een drama. Ja. Ja, het is echt, oh ja, en mensen knappen daar niet van op. Nee. nee, nee. nee. Uh, dan nog even iets van een heel andere orde. Het is namelijk een bijzondere week voor dit bekende lied. Daar in dat kleine oh, café aan de haven. Ja. Wie kent het niet? Van vader Abraham. Het kleine café in de haven. Precies 50 jaar geleden... stond het voor het eerst in de hitlijsten. De Telegraaf staat daar vandaag uitgebreid bij stil. Dit nummer begon, leuk weet je, als een twijfelgevalletje. Het platenlabel van vader Abraham, oftewel Pierre Kartner... vond het nummer aanvankelijk namelijk niet geschikt voor zijn repertoire. Oh. Wilde het eigenlijk ook aan iemand anders geven... Kartan besloot het toch zelf op te nemen. Later kwamen er ook Duitse, Franse, Engelse versies zelfs. Uh, het lied wordt nu echt gezien als een stukje ja, echt Nederlands erfgoed. Ja, dat is het zeker. Het is... Uh... Je denkt, ik had denk want het is wel een draak van een plaat <laughs> Ja, nou, zo, ik, ik, ik zie me inderdaad zo een café met van die kleedjes op tafel... met een bakje pinda's daar regent 63. En als je binnenkomt, waait het stof op. Zo'n café is dat, en dat liedje ook. Oh, ik vond dat wel zo'n lekker klink hoor. Nou, ik weet dat Pierre Carden heeft toch wel andere liedjes gehad... die het nog wat minder vond dan, dan deze. Ja, ja, waar komen jullie toch ja. vandaan? Ja. Oh, ja. Hij had toch ook wat schuine liedjes? Ja, hij is begonnen als carnavalsartiest. En toen had hij inderdaad liedjes, en ik maak geen grap met liedjes... Uh, manus, haal je vinger uit mijn anus. Nee, dat is echt waar. Nee, je zit serieus. En, en dat is echt waar. Ja. ja. Dat ik nu niet meer aan herinnerd worden, maar zo is hij begonnen. Toen is hij wat, uh, toen is hij wat politieker geëngageerd geraakt in de, met de oliecrisis. De boeren in de olie. En, en toen, ging hij, toen ging hij aan de en toen kwam hij weer de smurven. <lacht> maar dat is echt waar, meer. Is dat ook waar, van die krekpijp? Nee, nee. Dat, dat is nou net het enige wat niet waar is. <lacht> Ja. Heel Nederland is in de ban van de sneeuw. Er zijn ook, ook heel veel sneeuwpoppen gebouwd. Het uh, in het Wilhelminenpark in Utrecht. Prachtig, ik reed daar langs. Ik, ik telde dan 40 sneeuwpoppen. Ja, ja, Echt hartstikke mooi. In Staphorst staat de grootste sneeuwpop van Nederland. Een nieuw record sinds 1991. Sneeuwpoppenbouwer Peter. Die hebben we straks aan de lijn. Die gaat exact vertellen hoe groot die sneeuwpoppen is. Maar je gaat met je oren klappen als je het hoort. Straks over zes minuten. Elke ochtend staat. Je smeert je boterham en schenkt je koffie in. Koen en Zaden lachen met elkander. Zet de plaatjes op en middel leest het nieuwsje. De beste hits uit de 70s, 80s en 90s. De Koen En Sander Show. Bij Joe. Joe. Dit is geweldig. Earth in the fire. Vele hits gehad. Dit was een van de, de grootste september. september. Ja, nog acht en half een halve maand. Ja, is bijna niet stellen. Dan is het alweer september. Dan hebben wij Koningsdag gehad. 4 en 5 mei. Waarschijnlijk een natte zomer. Met een, een kleine staartje hittegolf aan het einde. En september. Ja, het is nu moeilijk voor te stellen. Maar dan, kun, dan kan bij wijze van spreken... de eerste vorst aan de grond alweer gemeten worden. Ja, daar kan je nu niks meer voorstellen. <laughs> nee, heel Nederland natuurlijk in de band van de sneeuw en de kou. En vandaag ook de wind. Dat is wel even een nieuwe ja. factor. Hè? De wind is erbij gekomen. Het maakt het echt guur buiten. Ja, dat maakt dat het, gisteren kon je met de kraag omhoog... een mooie wandeling maken. Zeker. Dat is nu echt anders. Dat is nu anders. Heel Nederland bouwt sneeuwpoppen, maar baas boven baas. We gaan naar Staphorst. Daar staat de grootste sneeuwpop van Nederland. Uh, Peter is uh, sneeuwpop. Op een bouw. Peter, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Goedemorgen. Mogen we je feliciteren met een nieuw record? Ja, ja we zitten op 12 meter. Gefeliciteerd zo. Oh. Oh, wow. Dankjewel. Ja, maar een sneeuwpop Dankjewel. van 12 meter. Hoe krijg je dat voor elkaar? Want ik bedoel, als ik zo'n bouw ga duwen, weet je wel. Dan is die anderhalf meter, dan ben ik al helemaal uitgeput. Ja. Ja. Um, heel veel kranen, shovels, vrachtauto's, uh, trekkers, keepers, um, heel veel sneeuw. Ja, is dat ja, handig. Iedereen op de been. Ja, hey, en Peter, laten we, hoe kom je op het idee van laten we nou eens de hoogste van Nederland maken? Nou, ik heb een bedrijf in de aanleg en verkoop voor kunstgras. En dan kun je met dit weer niks doen. Nee. Dus uh, de kerstvakantie staat erop. En de, de, de donkere dagen voor en na kerst. Dus ik was er wel een beetje klaar mee. En ik begon me een beetje te vervelen. En uh, ik zeg, joh, ik ga de grote sneeuwpop van Nederland bouwen. Maar ja, dat kan ik niet alleen. Dus een uh, groepstip aangemaakt en uh, alle ondernemers bij elkaar... iedereen enthousiast. In, uh, in mijn tijd kwam hier uh, echt heel veel sneeuw. Ja, nou, ik heb hier een foto. Ja, Peter, ik, ik ben onder, oprecht onder de indruk. Hij is geweldig! Het is, ja, ja. Het, het is een beetje oninbiedig gezegd... eigenlijk een soort van sneeuw. Driehoek, laat ik het zo zeggen. Deze, deze sneeuwpop heeft goed gegeten met kerst. Maar dat moet ook wel... Ja, we noemen want, het de sneeuwjurk. De sneeuwjurk, ja, ja, ja, ja precies. Ja. Maar het oog voor detail. De, de, de autobanden als knopen, een pion als neus... grote hoed op... Twee dennenwolmers handen, maar het mooiste is dat hij ook nog deze sneeuwpop een knipoogje geeft. Hij geeft een knipoog. Ja, ja. fantastisch. Goed ja, ja. op. Ja, nou, dat, dat hebben de dames uh, weer uh, bedoeld ja, gezorgd en uh, zelfs de stoffenwinkel die heeft de sjaal van 11 meter uh, uh, gedrummeerd, dus uh, ja, je ziet het er niet aan af, want het is zo groot, uh, we dachten dat we een enorme sjaal hadden, een enorme neus, <lacht> maar ja, je ziet het bijna niet. Hey, <lacht> nee. hey, en, en, en hoe wordt dit nou gevierd, want dit is natuurlijk een fantastisch moment dat je echt een record uh, ja. te pakken hebt. Nou ja, het was zo dat de, de burgemeester die komt gistermorgen lang is en die zegt, uh, wat is de bedoeling? Ik zeg, we gaan het uh, Nederlands record verbreken. Ja. Hij zegt: wat bel ik voor de andere burgemeester? En s'avonds uh, avonds belde hij, is het gelukt? Ik zeg, ja, hij zei, dan kom ik met champagne. Dus uh, gisteravond om 9 uur was uh, er hier ook nog een feestje los, zeg maar. Oh, wat leuk. Dus ja, uh, het, het is uh, zeer geslaagd. Hey, hey, hey, wat vindt... Trek die, film... oh, trek die hey. veel bekijks? Komen er veel ja, mensen langs? Ja, ja heel veel. We, we hadden hier gisteravond maar uh, verkeersregelaars alles uh, bijgezet. Gelukkig <laughs> heeft dat de burgemeester geregeld. Want het is uh, ja, een enorme happening. Uh, ja. Ondanks uh, de, de, de donkere sneeuwdagen is toch iedereen weer op de been zo. Ja. En hoe vind je dan dat in Spakenburg dat ze ook een snelle sneeuwpop maken? Oh, en dat die aan het, uh, nee, Spakenburg. En dat ze vandaag denken de 13 meter te gaan halen. <laughs> ja, geloof je <grapje, hè? laughs> <Ja. laughs> nee, nee, dat is gekke <laughs> uh, Peter, wij een we presenteren jou met de grootste sneeuwpop van het land. 12 meter. Ja, het is echt fantastisch. Kan die tegen de harde wind van vandaag? Eh, nou, de sneeuwpop wel. Mijn tent niet. Want eh, oh. er stond hier vanmorgen nog een verdwaalde eethoek en een staarttafel. En mijn tent is naar de kloten. <laughs> nou, maar ja. de sneeuwpop die kan er tegen. Dat is belangrijker, toch? Ja. Gaat nou, het zien ja, dat in Staphorst. Daar kun je me gaan, euh, gaan bewonderen. Peter, dankjewel. Fijne dag vandaag, hè? Dankjewel. Doei. Doei. Wij Doei. spelen Doei. straks in de ochtendshow een nieuwe editie van de Drie Noten. Show. Hey, hey. goeiemorgen Ochtendshow van Wij melden ons eh, iedere dag tussen 6 en 10 met de, de hits. Uit de 70's, 80s en nineties. Steeds natuurlijk van Wham Freedom, hoorde je. En straks hoor je het nieuws van 9 uur van Merel Westrik. Ja, ondanks de oproep van Rijkswaterstaat om vooral thuis te blijven... is het toch de drukste ochtendspits in jaren. En daar schrikken ze van. De drie, noten. de drie Noten. Nieuwsupdate over een paar minuten nu jouw kans... om op deze winterse woensdag het Koen en Sander Show pakket eh, te winnen. Er zit ook nog een kussen bij. Een kussen naar wens van Beterbed. Kun je winnen als je meespeelt. We hebben Drie Noten onder de knop van het bekende Joe-hit. En eh, Merel en Sander die bepalen of die eh, Drie Noten ook daadwerkelijk gebruikt gaan worden. Misschien is het niet nodig. En zeggen jullie na nou, één noot al van... nou, het is wel duidelijk welk liedje wij zoeken. Eh, luister goed, eh, als je denkt te weten welk liedje het is... mag je het natuurlijk gaan appen voor het Koen en Sander Show pakket. Ja. We beginnen met... Noot 1. Daar mag wel een nootje bij. Zo, ja. Gaan we voor twee noten. Luister goed, welke hit zoeken we? Ik weet het niet. Ja, ik weet het wel, maar ik denk toch dat het heel moeilijk is. Dus laten we toch een derde noot doen. Ja, en nog steeds moeilijk. Maar kom maar door, het is te doen toch ja. wel. Gisteren hadden we drie noten en die duurden negen seconden. Ja. En nu hebben we drie noten en die duurt één seconde. Ja, nu negen, negen noten die duurden drie seconden. <laughs> Ik laat het nog één keer horen. Je mag in de app van Joe laten weten welke hit dit is. Kom maar door. Geniet maar even van dit McDonald's-momentje. Je luisterde naar de McMuffin Beef and Egg. Vers getoast met gesmolten cheddarkaas. Kom hem lekker halen bij McDonald's. Een goed begin is de halve prijs.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 Open vanaf 29 maart in Disneyland Parijs. Hoe goed is jouw muziekkennis? Speel straks om tien voor negen mee met de drie noten in de Koen en Sander Show. Herken jij de eerste noten van een Joe-hit? Stuur je bericht via de Joe-app. En wie weet slaap jij straks heerlijk op een kussen naar wens van Beter Bed. De drie noten, elke ochtend bij Koen en Sander. De energietransitie is onmogelijk. Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl De drie noten wordt mede mogelijk gemaakt door Beter Bed. Beter slapen, beter leven, beter bed. Je leven wordt beter als je slaapt in een beter bed. En met de gratis lichaamscan vinden we in een paar minuten jouw ideale matras. Beter slapen, beter leven, beter bed. Het zit in ons bloed om te geven om elkaar.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 Goedemorgen, werk echt zoveel mogelijk thuis en ga niet de weg op. Ondanks die oproep van Rijkswaterstaat... verloopt de ochtendspits uitzonderlijk druk voor een woensdagochtend. Er staan honderden kilometers aan file. En dat terwijl het op veel plekken nu sneeuwt en echt glad kan zijn. Rijkswaterstaat komt daarom opnieuw met deze oproep. Ga niet de weg op. Ook al uh, woon je op een plek waar op dit moment geen sneeuw valt... die sneeuw gaat jouw kant opkomen. Dus jij gaat, als je straks uh, vanmiddag de weg weer op wil ook aansluiten in een file. Storen bij Hart van Nederland. Uh, het is uh, momenteel de drukste ochtendspits in jaren tijd. Let goed op als je de weg op gaat, toch. En let op je snelheid. Veel plekken worden maatregelen genomen vanwege het weer. In Friesland rijden de hele dag geen bussen. Ook in andere provincies, zoals Groningen en Drenthe... blijft het openbaar vervoer deels binnen. Op Schiphol zijn vandaag inmiddels zo'n 700 vluchten geannuleerd. Dat aantal kan nog oplopen. Op het spoor vallen nu ook steeds meer treinen uit. Onder meer rond Rotterdam Centraal en Breda... is er momenteel geen treinverkeer mogelijk, meldt de NS zojuist. Het is niet bekend hoe lang dat gaat duren. Verder blijven ook vandaag veel scholen dingen. Dan ander nieuws. De Amerikaanse president Trump hint op een mogelijke militaire actie om groepen.